Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De eerste leverancier van energie is kopje onder gegaan door de hoge gasprijzen. Veel mensen die klant waren van energiemaatschappij Welkom Energie hadden juist bewust voor de leverancier gekozen omdat hij goedkoper was, zegt verslaggever Eva Wiesing. De timing van het aangekondigde faillissement van Welkom Energie komt niet beroerder. Net nadat klanten de hele zomer vooruit hebben betaald voor een hoger energieverbruik in de winter. En die betaalde voorschotten zijn klanten kwijt. En dus moeten de 90.000 klanten van Welkom Energie ineens meer betalen per maand. Omdat Eneco ze heeft overgenomen. We betalen op dit moment 169 euro per maand. En als ik nu kijk wat ik bij Eneco zou moeten betalen voor hetzelfde verbruik, dat is 358 euro per maand. En dat is meer dan het dubbele. De klanten hopen op compensatie vanuit de overheid. Voor het eerst vervolgt het Openbaar Ministerie twee drill-rappers. De twee mannen uit Amsterdam zouden in een videoclip hebben opgeroepen om geweld te gebruiken. In die clip worden veel schietgebaren gemaakt. En er zijn beelden te zien van mannen met schoudertasjes die met vuurwapens lopen te zwaaien die net echt lijken. De twee verdachten staan morgen voor de rechter. Ingegooide ruiten en een voordeur beklad met graffiti... Feyenoord-directeur Mark Koevermans is klaar met de bedreigingen. Vandaag stapte hij daarom op. Het is een kleine kern die het leven van de directeur zuur maakt, legt verslaggever Kees van Dam uit. De meeste Feyenoord-supporters zijn dol enthousiasme. Er is een kleine harde kern die bijzonder fel van toon is. En die uh, ja, bestuurders en managers het leven bijna stelselmatig zuur maakt. Feyenoord-icoon Jan Boskamp is niet te spreken over het gedrag van de hooligans. Een paar mafkezen in mijn ogen. Die, uh, die maken de buurt voor, voor Mark onveilig. En dan denken we dat ze gezin gaan voor, uh, voor het, voor het uh, voetbal of voor Feyenoord. Maar wat die mensen bezielt, ja, die, uh, die zijn helemaal maft. En ook een investeerder van de voetbalclub is vandaag afgehaakt. Het weer het koelt af naar 7 graden, kans op mist. Morgen mooi najaarsweer, het blijft droog. En zonnig en zo'n 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staat nog één file op de Ring van Amsterdam, de A10 Oost, richting Den Haag. Tussen Knoopend Watergaasmeer en Knoopend Amstel is de vertraging een kwartier. Dat komt nog een aanrijding. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu jouw keuze ZFM. Got the groove on my mind, the wind in my back A little money in my pocket, mix systems go I don't need a car or any other tricks A little money in my pocket, mix systems go If you wanna bleed, throw your head against the wall, but don't get smart with me. I see, don't get smart with me. So you wanna live on hope? I never knew you handled the world so well. So you wanna live on hope? I never knew you handled the world so well. Everybody's showing out Big mouth, small talk. Everybody's showing off. Big mouth. Up time by not looking like the others do Let the night get hot and the stings get bigger, these suckers still ain't so cool. Till the dirt's gonna boil, as the streets get bigger, but they won't get smart with me. So you wanna live on home? I never knew you handled the work so well. Wanna live on hope? I never knew you handled the world so well. <laughs> Big mouth, small talk. Everybody showing off. Big mouth, small. Talk. Showin', everybody showin' on. Showin', on everybody showin' on. show, show everybody on. Showin', show everybody on. Show n, show n. Jullie traden veel uh, op. Genereerde dat ook inkomen waardoor je wat meer dingen kon doen? Of, of, hoe... Nou ja, en, en nogmaals, pas helemaal op het einde, ik denk het laatste anderhalf jaar of zo, toen, uh, toen, toen verdienen we er ook zelf, kregen we ook zelf allemaal geld aan het einde van de avond. Nee, maar al die jaren, het ging altijd gewoon uh, in de kas en daar betalen we dan uh, plaatopnames van. Ja, Oké. Okay. Want toen het derde album Open zij, die hebben een hele chique studio in Brussel opgenomen. Maar verder allemaal Vlamingen en die vonden ons geweldig. Ook natuurlijk Nederlands waren. Dus we werden de hele tijd daar gematst. En ja, dan kan de studio je wel matchen, maar de ingenieur moet je dan ook willen matchen. Ja, dat is, heerlijk, ja. Nou, het ja. Hele is ook. Dan zaten we echt tot vier, vijf uur s'nachts uh, door te werken. En dan vroegen we van... Uh, ja, vind je het nog leuk? En dan uh, hoefden we niks extra voor te betalen. <tie> te we gekken. betalen ja, gewoon ja. acht uur. En we zaten er 16 uur. Oh, okay. En uh, we kregen nog een fles champagne ook naar het laatste nummer. <laughs> uh, dus dat was uh, geweldig. Dus die hebben ja, ons heel erg leuk, geholpen. Hè? Omdat ja. ze wisten ook dat wij het allemaal zelf betalen. Ja. Dus, uh, en hoe kwam je dan bij Jean-Marie terecht? Want dat was toch... Toen ook al een grote meneer, denk ik. met ik. Nou, wie anders. Pariserie hadden we zelf gedaan. En toen dachten we toch, nee, we moeten toch wel een producer hebben. Ja, en in die tijd, wat zal dat geweest zijn? 283 van, ja, wie moet je dan vragen? Nou, al die Engels hoef je niet bij aan te komen, want die gaan echt niks voor zo'n beetje uit Nederland doen. Hoewel, ja. Tegenwoordig wel, maar dat hebben we niet eens geprobeerd of zo. Nee, toen de tijd, Moeten we dan ja, ja. Martin Hennet ja. van, van, door de vis in een bandje sturen, ja. En dus wat blijft er dan over? Uh, dus zoek je toch iemand wat, met wat meer ervaring. Niet iemand die ongeveer hetzelfde level zit als jij. Nee. En dan kwam je dan gauw bij die uit. En uh, wij vonden ThyssenMet ook een, een hele goede ben. Overigens, nu die naam valt... Het lijstje... <laughs> Ja, nee, want zij was later. Maar oh, jullie zijn wel erg beïnvloed door t -Symatic. Dat is totaal niet waar. Omdat okay. oh, wij deden al die dingen al. Het eerste wat wij hoorden van T-Symmetric was uh, natuurlijk Olalala. Die is een uh, single toen. Maar dat was over God. Dat lijkt wel heel erg waar, waar, waar wij mee bezig zijn. Ja. Dus we hadden ook Samarie had toen uh, dingen gestuurd. En er zat één nummer bij. Volgens mij was dat een heel goed nummer. En toen zei hij... Oh, wel, die moet ik je niet doen. Ja? Oh, ja dat trekt toch te veel op die symetik, hè? En, ja, ja, ja, maar wij hebben het helemaal niet van jullie. Want wij, wij, wij tappen uit dezelfde bron. Ook met funk invloeden Natuurlijk, en, ja, en ja. dat ja. soort dingen. Toen zei hij, ja, maar dat kan je wel bedenken. Maar andere mensen gaan zeggen dat je dat... Dat moet je niet doen. Ja. Dus hij raadde het ons af. Hij zei, ook ok al had je het tien jaar geleden gemaakt... maar als je het nu uit bent, gaat iedereen zeggen... Zeker in België, ja. nou, dat, dat heb ja. je van t -symetic. Ik weet niet meer, dat, dat nummer dat is alleen nog maar een demootje van, ik weet niet eens meer het uit. Okay. Nee, uh, ja en uh, soms jamde die ook met ons mee, dus okay. uiteindelijk uh, ja. is ook uiteindelijk, want dan zenden uh, we wel een beetje, maar hij wilde absoluut niet dat het opgenomen werd. En dat is toch uiteindelijk gelukt. En uh, dat is dat nummer. NURX NERCS. NURX, dat staat op Jam. Ja. En daar speelt hij mee. En dat begonnen we om. op te nemen om half twee s'nachts. begonnen we. En, en dat was een jam. Want we hadden nog steeds al die cassettes met al die jams. Dus uh, ja. Robbie uh, die liet hem allemaal stukjes horen. Van joh, hoe aardig niet dit. Ja, ja, deze is leuk, deze is leuk. En. Um, dat zijn we toen s'nachts gaan doen. Uh, dat duurde want inderdaad tot half vijf of zo. Ja. Want het was een jam en dan... Maar dan zit je in een peperdure studio mm. en dan zit je tegen elkaar... Ja, ja, maar wel, wacht even, want we zaten in verschillende ruimtes. Ja, natuurlijk, <laughs> ja. Ja. Uh, ja, maar als jij nou dat doet... Dan kom ik met dat. Maar dan doe ik mijn bas wel omhoog. En dan weet je van uh, dan de, je nog één te... maat. <laughs> ik had er echt blaren toen. Want het was ja? een hele zware baspartij. Met allemaal octaven in de refrein. Ja, ja. Uiteindelijk heeft hij er een één keer mee gespeeld. Ja. Ongelofelijk heerlijk. Ja, hij was ja. Uh, super leuk. Dus uh, hij heeft zij geproduceerd. Hij heeft later 666. Die, uh, nog? Oh, hij is niet alleen op zee, nee. En he. hij heeft ja. meegespeeld nog op uh, NURX. Maar dat NURX, die titel was ook van... Het is, je speelt het als nurks als je het uitspreekt. Ja. Want wij vonden elkaar allemaal nurks. Dus nurkse mannen zijn. Het. <laughs> Geen maar het, het was ook nerds. het laatste nummer waar Robbie ja. mee speelde. Die zat dan niet in de opnameruimte, maar die zat in de controlekamer met zijn voeten op de peperdure mengtafel. Ja. En die zat er een slagje te doen. Zonder versterker. Rechtsheks rechts in de mengtafel. Ja. Eén akkoord. Het hele nummer één akkoord. <laughs> dus, en dat was van... Hij zou eruit gaan. Dus N-U-R-X. Je, ja, ja, dus, oh. je, je bent eruit. Ja. Daarom was het wel een goede titel. Ja, mooi. Mooi verhaal. kunnen leven van de muziek eigenlijk? Of? Ik heb een paar jaar... Uh, toen ik produceerde... want ik heb eigenlijk... ja niet om op te scheppen, maar ik heb... Uh, er links, in ieder geval... aan de wieg gestaan van zowel de Nederlandse House... als de Nederlandse Hipple. Oh. Dus ik had toen... Uh, King B had ik gedaan. Uh, ja. En toen... die eerste single... Must be the music Die is nummer 4... Uh, in de top 40 einde En de nee, tweede single nummer 9... En toen uh, mocht ik ook het voorprogramma doen voor Madonna in de Kuip. Wow. Dus ging ik dat live mixen voor 45.000 mensen. Toen, zo, yeah. Makkelijker dan een band. Het was maar acht lijnen of zo. Acht veders. Uh, maar dan toch. Uh, ja, yeah. en dat vonden we eigenlijk heel bijzonder. Toen later denk ik heb ik dat gedaan. <coughs> yeah. What? <My> daughter, <laughs> ja. Nou en toen kon ik ja. er wel... Uh, wel van leven. leven. Toen ja. verdiende ik zeg maar, meer in de muziek dan dat ik met pauken, uh, dingen okay. deed. Ja. Ik werkte wel bij een architectenbureau, maar een klein architectenbureau, want ja, ik ben, behalve dat ik niet bij een normaal architectenbureau zou willen werken, ik kan gewoon niet tegen 9 to 5. Nee, okay. ja. Zo ontzettend leuk is die nou ook weer niet. <laughs> en, uh, maar gewoon een, een, een jongen uit mijn jaar die had een succesvol architectenbureau en daar kon ik werken. Okay. En, uh, ja. Dan kon ik ook soms zeggen van, nou, ik ben er twee weken niet, want ik uh, zit in België een plaat op te nemen en zo, dat bij een ander bureau zeg Wat maar. maak je nog steeds, muziek? Of nu? Produce, ja? Nu, nul. Ja, oké. Okay. Maar tot voor kort uh, nog wel, en ik wil er zeker ook weer uh, aan beginnen, oh, ja. Oké. Okay. Dus het is niet zo dat je dat apart gezet hebt... met architectuur gewoon verder gegaan bent of zo? Nee, nee. Of met nee het heeft altijd, ja, altijd door elkaar gegaan. Altijd door elkaar, Dus behalve dan in de pillenjeugd met dingetjes... Dan bij de DIV in Delft en dingen zelf opnemen... dan ga je andere mensen helpen. Ja. En dan word je beter en beter. Maar met hele eenvoudige middelen... Ja. dan leer je ook allemaal trucjes... waardoor je dingen goed kan laten klinken en zo. Ja. Niet alleen maar technische dingen... maar ook grappige dingen, bijvoorbeeld het is bijna niet te doen om dat op te nemen. Het klinkt altijd waarlijk. Terwijl als je gewoon zo met je handen plat op je, op je benen slaat... Ja. Oh. en ja, dan twee man naast ja. elkaar... en dat heel erg overstuurd met compressie in een noise kit... Ja. dan heb je top handclapsound. sound. Okay. <laughs> en allemaal van die dingen. van, ja. uh, Maar dat zijn allemaal akoestische trucjes. Uh, Bij Ivy Green Daar heb ik toen een heleboel nummers... Uh, de drummer op het toilet gezet... Uh, met alleen de snaredrum en een koptelefoon. Ja. En dan een microfoon... naar ja. ja, het een plafond toegericht. Niet naar zijn snaredrum. Ja. En dan heeft hij... Bijna alle nummers heeft hij gewoon... alleen de snaredrum uh, okay, toilet. Gedubbeld. No. En no. soms had hij wel een, een hi-hat uh, nodig... maar die ja. had hij helemaal dichtgetaped dan... Uh, om het goed te yeah, laten klinken. Okay. Yeah, yeah. En net zoals je... Ja, er waren honderden van dat soort trucjes. Maar Dan kan ik nog wel een uur doorgaan. <laughs> <laughs> en uh, ja, ik heb een heleboel dingen gedaan hoor. Je kan ze okay. nou allemaal niet zo goed zo snel nee, opleveren, nee, maar, ja. maar... wel een heleboel jaren gedaan. Maar het is wel vrij slopend bestaan, moet ik zeggen hoor. <laughs> nou, je ziet er, Omdat, er ook goed uit. Ja, de eerste studiodag begin je gewoon om tien uur. En dan... Uh, dus de bedoeling dat je tot een uur of acht, negen doorgaat. Na nou, de eerste, yeah. dat ga je al tot elf uur door. Natuurlijk, ja. ja. En de volgende dag, dan begin je niet om tien uur, maar om half elf of elf uur. En dan ga je, <laughs> het wordt steeds later en ja. langer. En je s'nachts door, ja. ja. En ja. ik zat als kettingroker daar in al die kleine hokjes. En ja, het is geluiddimpend, dus alles zit potdicht. Ja. Dus uh, ja, je kon elkaar bijna niet zien door de sigarettenrook. Iedereen rookte ook nog. Ja, En ja, super ongezond. En altijd uh, eten in restaurants, TKW. Oh, ja. Echt slecht. Um, maar alleen maar sigaretten, geen seks, drugs en rock'n'roll. <laughs> nou, de, die seks voelt sowieso wel mee, maar de, die andere zaken uh, laat ik maar niet uit. Veel bij mij uiteindelijk hoor. Wat heb je ook een muzikale opleiding gehad? Helemaal niet. Nee, alleen. Van je ik. vader alleen, ja. Nou, die hoorde ik dan spelen. Ja, ik heb ooit, volgens mij toen ik dertien was of zo, een jaar klassiek les gehad. Maar dat, uh, dat lukte dat lukt niet echt. echt. En toen had ik Harry Saxioni ontdekt. En toen ging ik echt nootje voor nootje, die, niet die hele moeilijke nummers, maar de wat makkelijker ja? nootje ja. voor nootje ja. okay. uitzoeken. Ja. En dat was natuurlijk veel leuker dan uh, die, uh, die oefenstukjes die je dan van getaan had. Ik heb maar één jaar gedaan, ik heb er eigenlijk ja, ja, niks ja. van geleerd. Je moest ook heel raar gaan zitten en je handen heel raar houden. <laughs> ja, ja. Nee, zelfstudie. En oh, dat, ja, dat leer je dan ook al, al snel. Dat is ook niet zo moeilijk. Harmonie leren en zo, hoe zijn de akkoorden opgebouwd? Is ook logisch, in. inderdaad, ja. ja. ja. Als je, je interesseert, dan is het heel snel te leren. En heb je er wel ontzettend veel. Als, als producer had ik daar ook heel veel aan. Okay, ja. Dat je dacht van ja, dat klinkt een beetje saai, maar je kan ook een parallel akkoord nemen, bijvoorbeeld. Je doet nou een C, maar je kan daar ook een A mineur doen. Of zelfs een ja, F. Ik, ja. of, uh, Zelden, ja. Dan weet je, van de, de, die zanglijn die kan nog steeds doorlopen. Maar dan wordt het wel een interessanter akkoordeschijm. Ja. Dus daar had ik altijd heel veel aan. Dat zal ik heel vaderig zijn. De producer, eigenlijk? Dat kan zijn totaal niet, tot en met de producer die uh, alles bijna zo. alles ja. ook schrijft. Ja. En die, die staat dan ook bij de aftitling. De Phil Spector of zo, dat is een. Uh, een Rick de, Rubin? De, ja. Nee, de, de Phil Spector was bijna alleen sound. Maar je hebt de producers die echt uh, heel veel invloed hebben op de, op de muziek zelf. Oké. Okay. Maar dat zal heel erg verschillen ja, okay. per band en per producer. Maar heel belangrijk ja. zeg je inderdaad. Ja. Ja. Nou, dat wilden wij toen eigenlijk ook met de diff. Eh, want toen hadden we één keer helemaal zelf gedaan. En dat was ook, ja, nee, alleen al, al was het maar om een professionele mening van buiten te horen, en die gewoon zegt: jongens, dit is. Stom vervelend stuk, uh, ja, ja, weet, weet je dat wel? Dat dan, ja. is 32 maten, nou een vier maat hebben we wel gehad hoor. Dat is helemaal uh, halen van ja, ja, ja Of is dat dat intro? Het uh, dit is een hartstikke leuk nummer, maar dit is een oh, stom het? intro. Meer dat soort dingen. Dat is vaak wat ja, ja. De, uh, produceren, ja. over het algemeen. Ja, extern, oké. Okay. Ja. ja. Of ideeën aanleveren. Uh, andere ja. bands, andere voorbeelden. Ja, moet je heel uh, erg maar uitkijken, maar. Ja. Uh, <laughs> yeah. Nee, ik had ik op een gegeven moment een Italiaanse band of half Duits, half Italiaans. En die begon bij de eerste take, bij het eerste nummer, uh, bij het eerste woord. Ik zeg ja, oké, okay, als je daar eindigt of zo, aan het einde van het nummer, maar als je zo begint. Ja, tenzij heavy ja, metal of zo wat doen, ja. ja. maar het komt totaal fake over. Het is gewoon ook helemaal niet leuk of zo. Hm. En toen heb ook wel fout gemaakt en toen draaide ik iets van Nina Simone. Heel wat anders. En toen zei hij van laat maar, ik ga vandaag niet meer zingen. Dat was ook echt heel stom. Dat had ik niet meer te doen, maar daar moet je heel erg mee uitkijken. Het is ook gevoelig. vanuit de muzikant van wat je zelf maakt... Het is lastig om, om los je te laten. Je bent ook de hele tijd wel amateurpsycholoog hoor. Ja, ja. Bijvoorbeeld, dan hoor ik bij het warm spelen. Dat zit een, iemand die een keyboard speelt. En die speelt ook hartstikke leuk keyboard. Maar alle nummers hebben alleen een gitaarsolo. Dus dan denk ik van, ja, met dit ja. nummer. En dan Pas zijn er ook niet ja. zo'n hele geweldige gitaarsolo. Waarom doen we hier niet een keyboard solo? En dan zie je die jongen helemaal op die <laughs> keyboard speelt. Maar dat is een beetje de onderknuppel. En dan heb je echt zo die macho... Natuurlijk, de gitaristen zijn altijd ja. de macho's in de band. Hmm, hmm. Ja, maar ik zeg, hallo, er zijn al elf nummers met solo. Er doen al één nummer met een keyboard solo. En uiteindelijk zijn ze daar nog wel blij mee. Maar dat moet je dan wel met... Een bepaalde Met enige ja. tact en ja. met gevoel ja. voor verhoudingen ja. binnen de band. Ja. Brengen, ja. ja. Maar ik kan me voorstellen dat je zegt... Nou, ik wil geen negen tot vijf baan hebben, inderdaad. Ja. Met zo'n achtergrond... Nou, ik, ik heb het al een tijdje gedaan, maar ik werd ja. er zo moe van. Dan ja. had ik echt acht uur gewerkt en dan uit en thuis negen uur. Dan was ik echt uh, kapot moe. Ja. Maar dat zat er meer in dat soort dodelijke ritme. Ja? Dus okay. ik, uh, ik werk nu ook wel eens 40 uur per week. Ja. Maar dat kan ook tijd, in het weekend zijn, ja. dat kan ook s'avonds zijn. Het ja. kan ook wel zijn dat ik één dag 14 uur werk en de dag ja. daarna maar drie uur werk. Ja. Maar in ieder geval niet die nou, dodelijke dwang. Er maar architectuur is er ook wel creatief werk eigenlijk. Nee hoor. Nee, niet. Oh. Nee, het is, toen ik ging studeren, zeiden ze al, let op. Het is ongeveer 2% van je tijd als architect ben je creatief. creatief. Oh, dat is En de rest ik, ja. is organisatie en techniek. En dat is ook zo. Je moet eigenlijk allemaal. Ja, dat is jammer, ja. Er reizen allemaal problemen en die moet je de hele tijd uh, oplossen. En ja, dan ja. proberen ja. het ontwerp nog. ...mooi te houden, ja. zonder dat alles misgaat of heel erg onbetaalbaar duur wordt. Ja, natuurlijk ook, ja. ja. Nee, je bent wel creatief met heel veel dingen, maar het is een vrij technisch beroep, is het. Ja. Ja, je bent toch echt nog ingenieur. Dus. Ja. Behalve dan uh, de top van de top, uh, dat, dat zijn natuurlijk de ja, die architects. Ja, maar dat zijn die veel. Meer. Die maken soms wat schetjes en dan hebben ze een bureau van 100 man die dat dan ja. voor hen uitwerkt... Uh, maar Nederland heeft een hele hoop goede architecten. Hè? Nederland Ongelooflijk. is een heel lang nummer één architectuurland ter wereld. Ja. Al, al ondertussen al denk ik 30 of 40 jaar. Voor door de zon beschenen, werden toegelachen door de mensen langs de kant. Het paradijs kende geen gevoel. Bijvoorbeeld uh, Take Five, Dave Brubeck. Bijvoorbeeld, dat tot je wel. met 5 vijfpaar tot kan doen. James Brown. Uh, het, yeah. een, het volledige repertoire was een invloed. Uh, Slyne Family Stone was een uh, invloed. Yeah. Uh, Louis Anders, uh, believe it or not. Maar dat was vooral voor mij een grote invloed. Dat heb ik ook nog best wel gebruikt. Louis Anders-achtige dingetjes. Uh, want ik had toen een vriend die compositie studeerde op het conservatorium in Den Haag, en die nam me mee naar die mei concerten daar op het conservatorium, en dan deed Louis-Anders en Schat en zo, deden de stukjes die nog niet voor het publiek waren, maar dan was ik zeker van die repeterende patroontjes en zo dat soort dat hij heel veel gebruikt ja Kanoneffecten gebruikten we ook, maar ik kan niet zeggen dat Louis Anders een grote invloed was op de div. Nee. Nee, nee, ik, ik zou er echt niet weten. Wat, nee. Het was dan ja, van alles en nog wat, alles wat je in je jeugd gehoord hebt. Wat was je eerste singeltje dan die je kocht? Hm. Uh, dat weet ik nog wel. Dat was... Uh, is met een clown Want gedaan? Someone ja. help me to break up this band. Let the death of a clown. The death the of a Clown is de oh, ja, ja, oh, ja, Death, of, for the clown, the death clown, ja. of a Clown. Do, do, do, do, do, do. Ja, dan the moet er toch eentje uit jouw lijstje. Ja. Ja. Dat <laughs> was volgens mij mijn eerste singletje. Ja. Wat ja. leuk. En ook voor gespaard, hè, natuurlijk. Volgens mij op een verlanglijstje gezet en toen van mijn ouders gekregen <laughs> op mijn verjaardag. <laughs> dat of een clown, ja. wat oh, te gek, ja. Ja, wat die anderen hier hierop een gegeven voor, medium-medium, nasmak en man op de maan. Ja. Man op de maan, dat is iets wat ik vijf jaar geleden met Art heb gedaan. De zanger van de div. Oké, okay, ja. En... Dat is natuurlijk uh, nooit het airplay gehad. We hebben wel cd'tjes ervan. Ik heb er wel, uh, we hebben wel 500 cd'tjes laten maken. Oké. Okay. Yeah. Maar. Um, behalve dan. Simone die jullie ontmoet hebben. Die vond het geweldig. Het is ook Nederlandstalig. Yeah. Uh, het is een soort uh, diff, Maar dan uh, 20 jaar later. Of 30 jaar later. Uh, en dan gewoon helemaal met z'n tweeën gedaan. Wow. Dus hij doet sax en. Uh, zo, so, en ik doe bas en gitaar en keyboard en een computer. Um, dus vandaar dat ik die erbij had gedaan. Oké, okay, ja. Yeah. ik vind het een leuk nummer. Ja, ik ben benieuwd, ja, dat is het benieuwd mensen... naar de rest eigenlijk. Want uh, ik kon het nergens terug. Ik kon het niet op YouTube of op Spotify. Nee, het is, ik kan het wel pakken. En van mijn stiefzoon, de zoon van Simone, Mag ja. hier een kuifje. Man op de maan. Uh, en nou, Art en, was hier en we hadden weer de, de nacht, was dan weer een naam, of ja. uh, branding, of uh, allemaal vredelen. Ja. Dus dan zag ik zeg, ik, ik, ik weet het, <lacht> man op de maan. Ik pak dat stripboek en Art meteen, yes, dat is een leuk naam. Ja, ik vind hem ook goed. Ja, dat is mooi. Nog hier een soort vervolg op doet. Ah, ja, het, het, het heet 2, net zoals bij de Zeppelin 1, 2 en 3. Maar waarom is, heet het dan niet 1? Omdat we hebben al meer dan een heel album weggegooid aan uh, nummers. Oh, oké. Okay. En toen denk ik, ja, moet je dat dan noemen? 0? Nee, dat is dan 1, alleen dat is nooit uitgebracht. Die waren echt nog heel ver uitgewerkt -sequel. toen. 3-sequel. Ja. Werd dit dus 2. Ja. Maar we wilden dus nog een 3 doen en dan best wel andere kant op. Dus dat werd dan of veel harder en nu wevenachtig. Of juist, want daar hadden we een paar keer James mee gedaan, juist veel jazzier, veel okay. vager en ja. softer. Maar hij heeft tinnitus gekregen. Oh. Vreselijk. No. Zo'n piep. Eh, ja? Heel ja. Dus ik gaf een groot feest toen ik 60 werd. Ook met de band, Veto Flowers speelde daar op mijn feest. En. En dan zit hij helemaal op de uiterste rand van dat terrein. Omdat uh, het, uh, als je maar iets te veel uh, druk op dat oor krijgt... dan piep, begint hij piep meteen. Dus dat, helaas, hij kan geen muziek meer maken. Ja, het is echt een marteling. Ja. Maar dat is pas na dit uh, ontstaan. Maar jullie speelden vroeger wel hard. En zonder oortjes of... Nou ja, wat, met name ook die grotere zalen, dan heb je die, die sidefills, ken je dat? Ja. Je hebt zo'n drumstick daarachter, een ja. drum monitor, en dan heb je die sidefills. En dat, dat goed, zijn ja. kleine PA'tjes, die blazen gewoon in je oor. Ja. Ja. Dan heb je die wedges, die krijg je ook nog zo recht goed voor. Ja. Daar staat voornamelijk zangzitten op. Uh, dus dat is niet goed voor oren, maar ja. ik, ik heb een lichte, wel doofheid, verhoogde gehoordrempel. Mm -hmm. Maar dat komt niet van al die bandjes. Dat komt van later uh, mixen met koptelefoon. Oh, koptelefoon? Ja. Ah. Want uh, dat is bekend. Uh, heel veel mensen die ik uh, spreek daarover, die hebben hetzelfde. Want je, uh, dit is wat later op de avond. En je hebt net iets heel goeds uh, opgenomen ja. en zo. En dan loop je koelkast, biertje en dan lekker. En dan zet je hem ietsje harder. Oh, ja. En dat ja. gaat de letterlijk door, ietsje harder. Steeds dus, harder, ja. Weet je ja. wel, een keertje toen, ging ik, toen had ik die, uh, de tijdplaten of de tape, nou ja, goed, de computer laten ja. doorlopen. Ging naar het verleden, kwam ik terug en ik pakte dat ding op. En ik denk, heb ik dat op mijn hoofd gehad? Dat is gewoon absurd ja. hard. Ja, het is een pop van, het is een spiekertje, dat zit twee centimeter van je, ja, zeker. Van ja. je trommelvlies. Ja. Piet Townsend van de Hoeren zei ook van, ja, yeah, I'm half deaf. It's is not waar? the Marshall's who did it, it's the headphones. Oké, ja, ja. Ja, ik ben stilgestaan, nee. Nee, dat nee. nee, is killing, ja. Yeah. Thema's in je werk, uh, en met name ook de diff. Kijk, jullie zaten in architectuur en, en ook vormgeving speelt daar in een rol. Uh, jullie albums, die waren best knap ik vind, ze bijna, ik vind ze bijna allemaal lelijk. Okay. <laughs> dat is een retrospect. Ja. Nou ja, het was meer van alles zelf doen. Dat was het meer. En dat betreft lijkt het op architectuur. Dan begin je ook zeg maar met niks. En dan bouw je dat uit stukjes, bouw je iets op. Maar verder, ik vind het best wel ver gezocht hoor, dat er altijd die link gelicht wordt bij de div uh, met die architectuur. Mm -hmm. ik, ik heb er zelf nooit zo nee. gevoeld dat het ook okay. maar iets ja. met elkaar te maken had. Nee. nee, het is meer de houding, de, de denktrand, zoals Olivier Bommel zeggen, van de mensen die dat deden. Een vraag die ook altijd terugkomt is: van uh, als je nu terugkijkt op die periode, uh, waar, waar je, waar, ja, wat, wat vind je het beste gelukt? Waar ben je het meeste trots op? Uh, muzikaal Ik kan niet misschien een productie een eigen noemen uh, nou lieve matrouws dat vind ik wel uh, dat vind ik wel wat en dat is ook een nummer dat ik, ja, ik geen basgitaar speel dus ik speel orgelpartijen op op een bas uh, dat denk ik van. Nou, dat heeft nog nooit iemand voor ons of na ons uh, gedaan dat is, kan je maar van weinig nummers uh, ja. zeggen er hebben andere hm. dingen ben ik ook heel trots op hoor ook uit die Engelse periode bijna alles van jam vind ik echt denk ik van, dit is allemaal gejamd in de studio die, ja en die kan je nog steeds heel goed horen, dit is niet gedateerd het het is, je kan het niet in een, in een nee, periode plaatsen drie studio's, dus in een orkata studio hier een studio van uh, Channel Classics, hier op de gracht op de Jacob van Lennep -kaarde. en was nog een studiewerking meer en het waren uh, jams. Dus we, uh, alleen met dit verschil dat in, in plaats van met cassette opnemen, neem we meteen met een chique. En dan soms dan had ik uh, bijvoorbeeld een leuk gitaarpartijtje. Of dan speel ik op 12 gitaar. En dan hadden we verder nog niks. Maar dan speelden Michel en ik dus drums en 12 snaar. gitaar. Dat namen we dan op. En weer toch een beetje zoals vroeger: van iedereen een cassette en dan uh, thuis. En dan kwam Art met een hele leuke strakspartij. En. Op een gegeven moment hebben we Nick... die mocht uh, een dag lang... zonder dat wij welkom waren in de studio... mocht hij uh, het rijk alleen hebben. Ah, maar het zijn ja. voor grotendeels... allemaal gejammed. En daarom klinkt het ook zo los. En zo uh, speels. Het, ik haat het woord, maar... Uh, ja, we deden maar wat. En we hadden genoeg geld. En het waren ook trouwens... geen dure studio's. Uh, maar we wisten ondertussen ook wel wat... hoe je instrumenten nee, goed kon ja. laten klinken. Dus we konden in eenvoudige studio's... wel ook wel hele ja. goede... Uh, goede sound te krijgen. Ja, ja. Nou, Daar ben ik allemaal wel trots op, maar ook... ja, al die dingen wel. Cyanne, nou dat is bijna alleen maar... die demo's van voor... het eerste vinyl. En er zitten van die dingen bij... Ja, dat is hopeloos achterhaald nu, maar dat komt ook... een beetje door de tijd. Dat was toen nog ja. wel... van oké, okay, en nu is dat van... Ah, van ah. vreselijk, ja. <lacht> Daar gaan we niet op door. Nee. nee, maar ik vind alles leuk. Ik vind het heel erg leuk dat ik het gedaan heb. En dat kwam uit voort dat ik sound engineer en producer werd. En daar heb ik ook een heleboel leuke dingen mee gemaakt. Ik kan nog wel echt. Them. cause they're scared to kiss and the cars don't drive and the boys don't cruise cause there's a lack of trust and there's a lot of blues because we're living on top of the world and now we're moving speed of the footsteps because we're living on top of the world and now we're moving speed of the footstep.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 Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, sex, Everybody come be come up come rubber, come on, come on, come 'Cause come on, come death. come on, come on, come Will come singing come on, come not come that come I'll come you come to come it come Because we're living on top of the world, but now we move with speed of the footstep. We Because we're living on top of the world. But now we move moving speed of the footsteps. So come on, come on. You can live back all your life. Come on, come on, you can live back all your life. Come on you can live back on your Leuk, sterk verhaal als afsluiting. Wat je... Volgens mij... Ik denk dat je een hele hoop hebt meegemaakt. Ja, zeker. Met de geweldige anekdote... dat Marco Bakker... die kwam, was in sturen in Amsterdam... dus die kwam aanlopen... een zomerse meidag... van... God zeg, wat een leuk buurtje is het hier. Hoe heet het? En ik zo van de Jordaan. <laughs> dus de operette koning van Nederland... die weet niet wat de Jordaan is. Come on. Ja. Nou, en toen gingen ze dus uh, het geweldige werk... Een potje met vet opnemen. Een potje met, vet. met uh, ja, ja, ja, dus met uh, Theo en Thea... en, um, en een Petit Lapat... Ja. en Marco Bakker. En toen kregen ze slaande ruzie... over de tekst van Een potje met vet. <laughs> dus ik dacht... I love my job. Ik zit hier in de studio. Er is dus een heftige ruzie gaande tussen Marco Bakker en Theo Antea en, en, oh, en Patty right. over hoe nou de tekst is van een potje met vet. Laten we een leuk eind aanmaken. maken. Heel hartstikke bedanken voor deze yeah. mooie en interessante verhalen. Ja, dankjewel. Death of Clown gaan we ook draaien. Uh, <laughs> ja, Pim, is Pal, Pal, Pim, Pal, Pim is uit die tijd <laughs> Paltornado gaan we zeker draaien uh, Toon wilde ik eigenlijk die lange versie Want je hebt Thank You En uh, ja. dit is zeg maar de bekende versie Trouwens ze hebben uh, een stuk of uh, Twaalf keer hebben ze het niet meer opgenomen Maar uh, De versie die ik eigenlijk wilde is, Dan heet het ook niet meer Thank You Maar heet het uh, Thank You for letting, be, for letting me be Mice. elf uh, again Oké. Okay. Uh, maar dat is alleen maar uh... Doen -doen. Een boep nummer. Met alleen, alleen dat. En dan 7 uh, minuten lang. Maar dat is niet echt radiovriendelijk. Nee. nee, nee. boep boep boep boep boep boep boep boep precies die versie. Oké, okay. ja. ja, we gaan ook eens luisteren. We kunnen ja, zien, ja. Wel, hoor. ja, dat is ook weer waar, ja. een ja. ja, Inderdaad, op ja. ja. ja. Het, heet, het heet ook uh, Thank You for Talking... Dat is volgens mij de officiële titel. Thank you for talking to me, Africa. Oké. Okay. En het staat op There's a Riot going on, op dat album. Ja, dat, ja. Ja. En dit was weer een aflevering van De Krochten. Mark bedankt, Dick bedankt en uw luisteraars natuurlijk ook bedankt. Tot de volgende keer.